Twee uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de gesprekken over de begroting en de bezuinigingen... zojuist gestaakt en gaan komende dag verder. Het overleg van het kabinet met enerzijds oppositiepartijen D66... ChristenUnie, GroenLinks en SGP... en anderzijds regeringspartijen VVD en PVDA... heeft nog geen akkoord opgeleverd. Minister Dijsselbloem hoopt dat het kabinet... het nog deze week eens wordt met de oppositie. Het kabinet heeft de Eerste Kamer om uitstel gevraagd van de behandeling van de pensioenwet. Staatssecretarissen Wekers en Kleinsma gaan zich nog eens beraden op de plannen. In de Senaat bleek onvoldoende steun voor het voorstel om de pensioenopbouw te verlagen. Een Russische rechtbank heeft bevolen dat een criticus van president Poetin wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek. De man werd vorig jaar mei opgepakt bij een groot protest tegen Poetin.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 De korpsleiding van de politie gaat de komende dag een tweet van Hero Brinkman bespreken. Brinkman, die onlangs als politieman aan de slag ging bij het korps amsterdam Amsteland, reageerde met de tweet op de arrestatie van een Russische diplomaat. Hij schreef goede reactie van de Haagse dienders... Russische diplomaat moet gewoon zijn kind niet slaan. Walgelijk, Poetin kan het heen en weer krijgen. Prinses Beatrix moest van premier Rutte in 2010 haar kersttoespraak drie keer aanpassen omdat er dingen in stonden waar PVV-leider Wilders het niet mee eens was. Daardoor heeft ze een aantal dingen die ze wilde zeggen niet gezegd. Volgens Trouw en Vrij Nederland staat dat in een biografie... van dichter en voormalig priester Huub Osterhuis... die een goede vriend is van de Oranjes. Het weer, het is bewolkt en er kan wat regen of motregen vallen. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag eerst zonnig en droog, maar later volgen opnieuw buien. Het wordt dan ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Diederik van 6. nacht en Leon Mustik. Hi, goedemiddag. We bevinden ons ergens tussen dinsdag 8 oktober en woensdag 9 oktober en we zijn nog steeds wakker. U waarschijnlijk ook en daarom kijken we de komende twee uur graag terug op de dag die was. Dat doen we ook met rapper Appa die straks live voor ons optreedt. En wist u dat Slovenië ons ook wel eens een flinke duit zou kunnen gaan kosten? U hoort het straks. Maandag spraken premier Rutte, vicepremier Asser en minister Dijsselbloem... tot diep in de nacht met de fractievoorzitters van de oppositiepartijen. Er werd voortgang geboekt, maar een akkoord leek nog ver weg. Zo is het CDA al uitgestapt bij de onderhandelingen. Heeft GroenLinks bezwaren tegen het voornemen om volgend jaar 6 miljard te bezuinigen. En eist D66 een versnelling van de hervormingen door de voor de WW en het ontslagrecht. Moeilijke onderhandelingen voor Rutte dus. Lize Witteman is politiek journalist van WNL. nacht. Goedenacht. Ja, zijn er al wat meer details bekend over het overleg van vanavond? Nee, over het overleg van vanavond is uh, niet meer duidelijk dan nou, wat jij grofweg net uh, opzonde, dat dat allemaal weer op tafel ligt. Het enige wat vandaag vanmiddag wel een beetje doorsijpelt is dat het naar voren halen van de WW wel op hele grote problemen stuit. Dat is een van de wensen van D66. Om vlagrecht zou dan nog misschien wel uh, aan gerommeld kunnen worden, maar die WW, dat... Daar, dat ging er moeilijk in, ook bij GroenLinks bijvoorbeeld. Ja, wat doen ze nou al die tijd? Want er wordt de hele tijd eigenlijk maar een klein beetje vooruitgang geboekt. Het is allemaal mwa nou, het schijnt als volgt aan toe te gaan. Ze zitten daar aan een uh, grote ovale tafel. En uh, Jeroen Dijsbloem en dan, nou ja, Rutte is er vanavond ook bij. Zo'n beetje aan, aan, de, aan het hoofd. En al die mensen daaromheen. En dan gaan, werken ze lijstjes af. Van, ja, hoe denken jullie hierover? Hoe denken jullie daarover? Uh, de opvattingen worden verzameld. Uh, dingen die kunnen worden afgestreept. Die worden afgestreept. Als, nou ja, hier kunnen we niet, echt niet verder over praten. Of uh, nou, hier moeten we nog eens nader naar kijken. Mm -hmm. En zo wordt er eigenlijk heel erg uh, pragmatisch. Uh, uh, en bijna, ja, als een ambtenaar, wordt het hele. Probleem benaderd. Gepolderd wordt er eigenlijk? Er wordt flink gepolderd, ja. Ze, ze proberen zo ja eigenlijk bijna technisch uh, te benaderen dat ze de indruk die ik ervan kreeg. Maar ze weten toch van elkaar wel ongeveer waar ze staan. Als ze daar pragmatisch doorheen gaan, dan kunnen ze eigenlijk toch van tevoren al wel invullen wat de ander daarvan gaat zeggen. Ja, precies. Dat is de vraag die alle journalisten al de hele week aan, uh, aan de mensen die daar aan tafel zitten uh, stellen. Maar het gaat erom van ja, oké, okay, we kennen iedereen standpunten. Maar nu wordt er heel voorzichtig, oké, okay, maar hoe hard staan jullie erin? En als we dan dit geven, zijn jullie er dan minder, iets minder hard in. En dat is dus op een hele reeks, reeks aan punten. Want iedereen heeft dus zijn eigen lijstjes. Ja, en dan ben je toch al met al wel heel wat uren onderweg weg voordat je daar uh, wat meer inzicht in hebt. Nu kan je geen uh, radio of tv aanzetten en je hoort het, uh, het getal 6 miljard. Is dat heilig? Ja. Yeah. Uh, dat is wel heilig, ja. daar, daar uh, valt niet uit te komen worden. Ja, want dat zei Klaas Knot van de Nederlandse Bank dus ook, hè? Was dat een afgesproken werk, uh, die verklaring? <laughs> nou, dat kunnen wij alleen maar gissen. Ik zit helaas ook niet in de telefoon van Rutte. Maar uh, ja, uh, dat soort dingen zijn nooit echt helemaal toeval. Uh. Blijkt vaak later, heel veel later. Nee, en, nou zijn ze dus in overleg, hè? En kan je op dit moment een beetje inschatten welke, partijen, welke oppositiepartijen de meeste kans maken om, om ja, deel te gaan nemen aan, aan een nieuw akkoord? Nou, volgens mij moet je het niet zo zien. Volgens mij zal er uh, of verschillende punten met verschillende partijen naar steun worden gezocht. Zo wil GroenLinks misschien wel steun geven aan bijvoorbeeld het belastingplan, waar heel veel nivellerende, Dus uh, ja, inkomsten, verkleinende maatregelen in zitten. Ja. Als ze daarvoor wat vergroenende uh, maatregelen ook terugkrijgen. En dan zullen ze ja, zeg maar een oogje dichtknijpen ten opzichte van die 6 miljard, gaan ze die niet echt hard steunen, maar ze zullen hem ook niet onderuit halen. En, en zo moet je zien dat het ja eigenlijk per onderdeel gezocht wordt, wat uiteindelijk één grote legpuzzel moet worden waar ze uitkomen. Ja, je zegt het al, legpuzzel, want volgens mij als je toezegt aan de ene partij, dan moet je ergens anders weer inschikken schikken, en dat kan dan weer een beetje gevaarlijk worden voor de andere partij. Precies, dus het is echt balanceren inderdaad. Bijvoorbeeld ChristenUnie en SGP zijn heel erg voor allemaal regelingen die de gezinnen ten gunste komen. Waar deze 60 en GroenLinks alweer minder voor voelen. Maar goed, als je dan een beetje krijgt, dan hoef je ook maar een beetje te geven. Dus als je dus al verdeel en heerst, iedereen een beetje geeft en een beetje krijgt, dan kom je er uiteindelijk wel uit. Ja, flinke klus dus. Hoe lang gaat het nog duren deze gesprekken? Geen idee, echt geen idee. Ik bedoel, uh, Dijsselbloem gaat natuurlijk donderdag naar uh, Washington om met het IMF te schaderen. Het zou mooi zijn als ze daarvoor uit zijn. Aan de andere kant zei Asscher vandaag nog, de minister van uh, Sociale Zaken. Ja, we hebben in principe nog tot december dan pas of die begrotingen doorheen. Dus uh, daar zullen we niet op aansturen. Niet, niet iedereen heeft zin om het hele land erop te laten wachten. Maar ja, uh, in die theorie hebben ze nog tijd. Maar welke, welke partij heeft er het meeste haast? Uh, de VVD en PvdA. Waarom? Uh, die moeten uh, het kabinet en het land zien te redden. Ja, en als is nou vandaag uh, bekend geworden... geen meerderheid uh, voor het pensioenprobleem uh, ja. eigenlijk. Gaat dat nog meespelen in deze gesprekken? Ja, dat, uh, schijnt wel, daar schijnt wel een beetje op gehint te zijn dat dat vanavond ook alweer op tafel komt. Nou, we zagen het al heel lang aankomen. Hier gebeurt in feite in het klein. Wat op, vanavond op tafel in het groot ligt. Van Ja, dit kan er dus gebeuren in de Eerste Kamer. Gewoon een hele oppositie die zich vallig kan tegen de plannen werpt. En ja, dan houdt het gewoon op. Dus uh, nou, schijnt, dit schijnt nu ook wel weer op tafel te liggen. Ja. Is het als journalist nog leuk om in Den Haag te zitten of niet? Uh, het, is een, uh, het begint een beetje van hetzelfde te -to worden met al die akkoorden. Nou, succes de komende weken. Lise Witteman, politiek journalist van WNL. Dankjewel. See you. I'm gonna go to the Ook tijdens een redelijk koude herfstnacht kunnen we nog even terugdenken aan de zomer. Dankzij deze Rotterdamse DJ. Jazeker Rotterdams. Leon, wist je dat? Nee, wist ik niet, maar vind ik wel leuk. Ja, het klinkt een beetje alsof het een Duitser is, maar is het niet elke klein? Vroeger stond hij in alle techno-hollen en nu heeft hij ineens een, een hit gescoord met dit liedje. Zometeen een andere hit maken, namelijk Appa. Hij is een hiphopper, een rapper en hij zal zo meteen live bij ons optreden. Ook gaan we het straks hebben over de situatie in Slovenië, maar eerst gaan we het hebben over Den Haag. Want alle politieke aandacht deze dagen is gericht op het overleg tussen het kabinet en de oppositie daar. Maar vanmiddag stond er voor een uurtje iets anders centraal en dat is natuurlijk het vragenuurtje. Verslag even Jasper Stoffelen, volgt het op de voet en pikt er de opmerkelijkste vragen tussenuit. Te beginnen met een vraag van Fleur Agema namens de BVV. Het Nederlandse volk wordt ingeruild. Onze cultuur wordt ingeruild. En als je in de zorg werkt, word je ook ingeruild. Voor Oost-Europeanen. Als je als Nederlander solliciteert voor een baan in de thuiszorg... maak je 0% kans. Je wordt ingeruild voor een Pool, Bulgaar of Roemeen... Deze mensen, deze honderdduizend mensen die door de plannen van het kabinet al hun zorgbaan verliezen... en degenen die hem houden worden ingeruild voor Oost-Europeanen... dat moet de staatssecretaris stoppen. Maar gaat staatssecretaris Martin van Rijn dit tegenhouden? Hij erkent in ieder geval wel het probleem. Ik denk dat dat een terecht punt is, want ook ik vind het niet acceptabel... dat werkgevers zich bij uitsluiting richten op personeel wat uit Midden- en Oost-Europese landen komt... terwijl er ook voldoende aanbod in Nederland is... En dat is ook juist waar ook de minister van Sociale Zaken tegen ten strijde trekt. Dat heeft u de afgelopen week ook kunnen zien. En als er sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, dan leidt dat zeker wanneer we praten over ook de zorgsector en de mogelijke uh, werkgelegenheidsverliezende thuiszorg, tot verdringing van Nederlandse werkzoekenden, wat niet goed is. We moeten hier dus goed naar kijken. Is hier sprake van detachering vanuit het buitenland... of premiebetaling in het land van herkomst? Is hier aanpak van een schijnconstructie? Hoe zit het met de gegevensuitwisseling? Misschien is hier wel sprake van een overtreding van de arbeidswetgeving... op het gebied van de wettelijk minimumloon of arbeidstijden. En daarom heb ik met mijn collega van Sociale Zaken afgesproken... dat de inspectie Sociale Zaken hier een onderzoek naar instelt... om te kijken wat hier nou precies aan de hand is... zodat we kunnen nagaan of hier wetten worden overtreden of niet. Voorlopig houdt de staatssecretaris dus nog niks tegen... En we blijven nog even in de zorg, namelijk bij de euthanasiewet. Veel professionals weten daar nog altijd niet goed mee om te gaan... stelt Kadia Ariep van de PvdA. De kennis en kunde van artsen en verpleegkundigen... op het gebied van le levenseindezorg lijkt kort te schieten. En het Erasmus Medisch Centrum schat dat jaarlijks... bij minstens 1700 behandelingen iets misgaat. Wat vindt de staatssecretaris ervan dat ondanks het feit dat de euthanasiewet al tien jaar bestaat... er nog steeds onvoldoende kennis bij professionals aanwezig is. Wederom mag staatssecretaris Martin van Rijn antwoord geven. En is hij nu weer zo gemakkelijk in het erkennen van het probleem als zojuist? Kijk, op dit terrein waar, waar dit artikel over gaat... is nu een richtlijn van de KNMG. Dat heeft geleid tot een implementatieprogramma van Zonnenwee. en dat is heel stevig gestimuleerd met een project wat we ook samen met de beroepsgroep hebben gedaan. De multidisciplinaire samenwerkingsafspraken palliatieve sedatie heet dat project. Waaruit naar voren komt tot nu toe dat die kennis van de huisarts en de wijkverlegkundigen over dit, deze materie de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Dit is een ander signaal. Dit is een signaal waarin staat van, ja, is dat nou wel zo? Want wij komen in de praktijk een aantal zaken tegen die misschien niet zo goed gaan. Er staan ook cijfers in het artikel nogmaals voorzitter. Ik kan die nog niet helemaal volgen, want dat onderzoek moet nog uitkomen. Dus ik ben graag bereid om de hand van dat onderzoek uh, gewoon op grond van de feiten te kijken van kloppen die cijfers, zullen we in overleg met de beroepsgroep eens even nagaan of daar een kennisverbetering uh, nodig is, dat zullen we dan ook doen. Dat was een verslag van onze eigen Jesper Stoffelen, onze verslaggever in Den Haag. U luistert naar het programma Nog Steeds Wakker op Radio 1 en het is nieuwsluw nieuw rond de eurocrisis, maar het lijkt stilte voor de storm. Na Cyprus, Ierland, Portugal, Spanje en Griekenland, lijkt Slovenië het volgende slachtoffer. Het euroland heeft veel te hoge financieringskosten, waardoor Slovenië al bijna hulp moet aanvragen. We zijn niet zo bekend met de economie van het bokenland, maar onze vast Europa deskundige Bart van Hoork wel, Goedenacht Bart. Goeienacht. Ja, wat is daar nou precies aan de hand in Slovenië? Nou, er zijn eigenlijk twee problemen in Slovenië. Uh, ten eerste hebben ze uh, in november een stresstest voor, voor uh, een aantal grote banken waar ze zich zorgen over maken. En uh, ten tweede, en dat is het acute probleem. Uh, er zijn een paar voorspellingen gedaan door de centrale bank die sterk tegenvallen, waardoor ze denken dat de financiering ...op zeer kort termijn heel problematisch wordt. Ja, ik begrijp wat je hoorde dat die er ook niet al te positief van uitgepakt. Nee, daar maakt zich echt zorgen over. En dat wordt in november. Dus het is eigenlijk het, uh, ja, het, het begin van uh, wat nog komen gaat. Ja, en de, de, de president van de Sloveense Bank... ...die zei al dat het land echt toe is aan financiële hulp. Uh, als het uh, niet uh, vandaag is, dan misschien wel morgen. Ja, wat denk jij daarvan? Ja, klopt. Um, dat is iets wat ook al uh, aan het begin van dit jaar door onder andere de OESO en ook het IMF werd aangekondigd. Um, tegelijkertijd heeft Slovenië zelf wel werk gemaakt van hervormingen om er alles aan te doen om die financiering te voorkomen. Maar als je kijkt naar hoe de situatie voor staat, zelfs met al die hervormingen gaat dat gewoon niet lukken. Ik moet er wel bij zeggen, als je kijkt naar Slovenië, dan is de situatie dan niet zo ernstig als bijvoorbeeld uh, Cyprus of Griekenland... Um, de banken zijn daar een stuk kleiner, maar de problemen zijn wel van die aard dat ze het zelf niet meer kunnen redden. Nee, is dat het belangrijkste probleem in Slovenië, die banken? Ja, de banken zijn echt, ze hebben daar drie hele grote banken. De bankensector is daar uh, ongeveer 130 tot 150 procent van uh, het bruto nationaal product. Mm -hmm. Dat is redelijk groot, maar dat is bijvoorbeeld een stuk kleiner als je vergelijkt met Cyprus. Daar was uh, de bankensector acht keer uh, bruto uh, product. Ja, en... Dat, dat maakt het in Slovenië wel allemaal lastig, maar wel een stuk behapbaarder. Ja, is dat um, zo? Want om ho over hoeveel knaak hebben we het? Maximaal 7 miljard euro. Ach ja. Dat is echt. Uh, dat, dat is, ja, het is. Het is een, ja, hadden wij een. Uh, maar op de bankrekening staan ze, zeggen. Ja, ja. 6 maar, miljard is bij ons een heilig getal. Ja, precies. Dat, uh, <laughs> maar de, daarmee. Uh, dat, dat zou echt het maximale getal zijn wat ze nodig hebben. Um, en. Uh, de, ...dan praat je niet echt over geld wat je, uh, wat je uh, uh, uh, zoals in Griekenland, wat een soort kwijtscheldingoperatie is... ...maar echt leningen die op de lange termijn ook terugbetaald zullen worden. Gaat dat geld er um, komen voor Slovenië? Ja, dat geld gaat er waarschijnlijk wel komen via uh, het ESM. Um, via Europa hebben we dat noodfonds en vanuit daar zal waarschijnlijk wel een, uh, uh, een, een, een X-bedrag komen. Dat zal geen 7 miljard zijn. Dat zullen ze in verschillende tranches uitbetalen, want... Als Europa betaalt, zullen daar ook hele strenge voorwaarden aan uh, verbonden zijn. En dan zal uh, Slovenië dus heel hard moeten hervormen. En dat is wat de president van de centrale bank ook zei. Van ja, kijk, aan de ene kant is het wel fijn dat Europa uh, uh, die, die zak geld heeft. Maar aan de andere kant is het voor, voor mij als bankpresident ook wel fijn. Want ik weet dat als die zak er komt, dat ook gegarandeerd hervormingen in ons land plaats uh, uh, gaan vinden. Die echt broodnodig zijn. Ja, nu was vorige week in het nieuws dat Nederland voor weet ik niet hoeveel aan, aan garanties uit heeft staan. Hoeveel gaan we van deze situatie merken in Nederland? Niet zo heel veel hoor. Dit, uh, uh, dit zijn garanties die het ESM redelijk makkelijk zelf uit kan geven. ESM heeft laatst, uh, uh, deze week hebben ze weer obligaties uitgegeven. En er is zwaar op één getekend. Vooralsnog hoeven we het niet extra in te leggen. Uh, zeker niet omdat het zo'n klein bedrag als, uh, als 7 miljard is. Het wordt een ander verhaal. En daar maakt men zich meer zorgen over. Ja, de volgende klant, Spanje. Op het moment dat die echt een steunaanvraag moet doen. Ja, dan praat je niet over 7 miljard. Maar dan praat je over... 70 misschien wel 100 miljard. En daar zullen we als Nederland wel echt wat, uh, wat van gaan merken. Maar die bankensector is in Spanje toch weer een stuk kleiner, nietwaar? De banken zijn is een stuk kleiner... ...maar uh, het, het, uh, het, totaal, het bedrag wat je nodig hebt is een stuk groter. Kijk, Slovenië is maar een heel klein land, hè, met mm -hmm. twee uh, miljoen mensen. En in Spanje praat je over een, een, een hele... Een, ...ja, is een beetje de vierde economie van, uh, van de eurozone. Ja, maar uh, denk je dat het er dan te pas moet komen dan? Spanje bedoel je? Ja. Nou ja, Spanje zit uh, steeds dichter bij de gevarenzone. Als we niet snel... Kijk, wat, wat Slovenië heeft gedaan... Je moet je voorstellen, Slovenië heeft wel de, uh, de arbeidssector hervormd. Het heeft mm -hmm. wel de pensioensector echt hervormd. Voordat ze de steunaanvraag hebben gedaan. Um, ja, dat, dat is in, in, in Spanje een stuk lastiger. De politiek is daar een stuk verdeelder... Uh, in, in vergelijking met Slovenië. Dus ja, de kans dat Spanje echt een aanvraag gaat doen... ja. Denk ik, is wel zeker aanwezig hey, hoe, Hoeveel uitroeptekens krijgen ze in jouw boekje? Want sinds we jou bellen, dat is denk ik een jaar of twee... hebben we altijd wel uh, alle noodgevallen besproken. Ja. Uh, nu hebben we er weer twee besproken. Uh, nou, Slovenië gaat voor je volgens jou het eerste vallen. En uh, Wat volgt er dan nog? Ik denk Spanje. Kijk, en dan? ...dan denk ik dat we het zo'n beetje wel gehad hebben. Dat hopen we dan Als we ons niet zorgen maken dat... Nou, ...Nederland zal er niet echt aan... Uh, uh, ...wij zullen geen steun nodig hebben. Um, een, een land als België zou zich eventueel nog zorgen kunnen maken... ...maar die zijn nu op de goede weg. Ik denk dat Slovenië en Spanje... ...dat, uh, dat, dat zijn de, de laatste... ...Kijk, Italië is altijd nog een probleemgeval... ...maar die laten nu zien dat het inderdaad wel kan. Als je maar gewoon goede verstandige politici hebt... ...en als ik kijk naar Slovenië... Er zijn een aantal hele kundige politici op dit moment die gewoon het probleem wel aan durven pakken, maar wel tegelijkertijd zeggen, om echt de stap naar voren te zetten, hebben we wel gewoon financiering nodig. En die krijgen we niet uit de markt, dus moeten we maar uit Europa krijgen. Maar tegelijkertijd wel grote stappen durven zetten die nodig zijn. Dus ik ben voor Slovenië ben ik eigenlijk een stuk optimistischer dan bijvoorbeeld Spanje. Ja, nou, nou, nou zeg je dat je positief bent, maar is het dan niet handiger geweest om uh, Slovenië wat later bij, bij Europa te betrekken? Nou, dat is allemaal wijsheid achteraf. Als je kijkt naar hoe ja. Slovenië voor de crisis ervoor stond, was het echt het, de, de, de groeidiamant van, uh, van, van de eurozone de, of van, van Europa. Mm -hmm. Het land had tussen 2004 en 2007 4 tot 7 procent economische groei. Dat waren waanzinnige cijfers. En deed het ook gewoon echt heel goed. Maar pas sinds die economische crisis, ja, toen zijn er echt hele harde klappen gevallen. Dus dat, dat, dat heeft het land geen goed gedaan. Ja. Maar die economische crisis, dat, heeft, ja, dat, dat kon niemand voorspellen... dat dat zo enorm uit de hand zou lopen zoals het nu is gegaan. Maar als er aan jou ligt, daar zitten kundige mensen daar om het op te lossen in Slovenië. Het gaat goed komen. Absoluut, absoluut. De, de bankpresident die daar nu zit, is een hele, hele kundige man. Ook heeft hele goede connecties in Europa. En weet ook hoe het spel in Europa gespeeld wordt. En wat er ook gewoon van hem verwacht wordt. En de nieuwe ze hebben daar, de vorige premier is afgetreden... wegens corruptieschandaal... De nieuwe premier is een oud-ambtenaar van het ministerie van Financiën. Nou, dat is een hele kundige vrouw. Die weet ook haar weg in het financiële verhaal. En dat is voor een premier in een land met een economische crisis natuurlijk altijd een preek. Het zijn twee uh, belangrijke hoofdrolspelers. Maar mensen die ook echt verstand van zaken hebben. Dus ik denk echt dat het goed gaat komen met Slovenië. Kortom, Slovenië. Ja, nu eventjes in de panari, maar geen nieuw Griekenland. Bart van Hork, Europa Dank Dankjewel. wel. Goedenacht. Graag gedaan. goeiedag. Ja, Slovenië in de Penari. Ik ook in de Penari. Uh, ik heb vandaag de krant gelezen en ik zit met mijn dieselautootje van uh, meer dan tien jaar oud. Mooi in de problemen. Ja, de heb je het gezien of niet? De automobilist wordt getroffen. Ik word echt keihard getroffen. Dus ik denk dat ik, ja, of ik moet een zuinigere auto gaan, uh, gaan rijden. Of hopelijk vallen de kabinetsplannen uiteindelijk toch wel mee. Uh, we gaan zo meteen even praten met iemand die er uh, veel verstand van heeft. Maar nu eerst bij ons in de studio. We zeiden het net al. Appa. Goedenavond. Aangenaam. Aangenaam. Leuk dat je bij ons uh, s'nachts bent gekomen en dit is natuurlijk een programma waarop we terugkijken op de dag. Dus vertel ons eens even, wat heb jij eigenlijk gedaan vandaag? Wat ik vandaag heb gedaan? Nou, ik, heb, uh, ik ben de dag begonnen met uh, repeteren voor uh, repetities die ik morgen heb voor een nieuwe speelfilm. Um... Nou, vertel, wacht even. Nee, dit is er, ik wil er Kijk, zeker heel wat over vertellen, maar uh, het punt is, uh, contractueel ben ik helaas gebonden om uh, mijn om kanens te drukken erover. Juist, maar ik, ik speel niet dagelijks in een speelfilm, dus hoe gaat het er aan toe dan? Laten we het dan zo vragen. Wat, wat, wat, wat voor bezigheden heb je? Uh, nou, ik ben uh, voornamelijk in het begin heel, heel druk bezig geweest met, uh, met het meeschrijven van, uh, van het scenario, het script en de dialogen. En daarnaast uh, bezig geweest met uh, nou, wat, wat de research allemaal heeft ingehouden. Dus uh, denk aan locaties, uh, denk aan. Uh, Kleding voor, voor de personages. Ah, het is een Nederlandse film? Het is een Nederlandse speelfilm, ja. Oké, okay. ja. nou, ik zit even te denken wat op dit moment gedraaid wordt. Het is niet de film in de negen straatjes? Nee, nee, nee. nee. nee. nee, okay. <laughs> nee dit, uh, we gaan morgen beginnen, tenminste ik begin morgen met de repetities. En de film gaan we ik, over een maandje of zo beginnen te draaien. En het is nog top secret. Dus, uh... ja, ja, nou, normaal gesproken, als we deze vragen stellen, Rayon, dan krijgen we altijd... Uh, ja, oh ja, ja het zijn muzikanten. Hè, ja, ik heb even in de studio gezeten. Ja, de... <laughs> Dit is meteen een goed verhaal. Van alle markten thuis, ja. volgens mij. Hè. Ja, absoluut. Gelijk. absoluut. Hey, uh, nou ja, nu zitten natuurlijk wel enige connecties tussen het schrijven van een scenario, lijkt mij, en het schrijven van, uh, van nummers. Ja. Uh, heb je dat een beetje kunnen gebruiken voor die film? Ja, zeker. Ik, uh, de muziek die ik maak is niet echt commercieel te noemen. Het is meer verhalend. De... Dus het is geen commerciële film? Dit is, uh, ja, het is, het is cinema. We schieten ook op film en niet op uh, digitale. Dus het wordt echt cinematisch, zeg maar. Zeker, we, we ontlokken toch wel een klein beetje wat. Hè? <laughs> ja, maar het, het, ver, het verbaast me ook wel. Want je, je naam is bekend en dan voornamelijk uh, van vroeger uit. Dat ja, weet ik nog wel. Toen ik, op toen ik op de middelbare school zat, ja. toen uh, ja, dan had je van die battles en dan waren er van die gangsters uit Amsterdam-Noord. Er ja. waren wel een beetje de, de enge gasten van de scene. En dat was jij er een van, toch? Ja, nou ja, ik bedoel, je komt rechtstreeks van de straat en op een gegeven moment uh, bevind je je tussen allerlei uh, muzikanten en artiesten en uh, noem het maar op. Het is toch wel uh, een wereld van verschil, zeg maar. Nou ja, zeker, je bent nu ja. met een film bezig. Dat, ja. en, en, en toen waren het vooral battles ook, hè? En, uh, het, ging, het ging er wel hard aan toe, toch? In die tijd. Ja, Zit... toen, was, toen de tijd was het echt overleven, zeg maar. Je, je weet niet beter, je neemt een bepaalde mentaliteit neem je met je mee. En nou ja, we waren nog jong. Dus voor jou is, het, uh, is, is de muziekindustrie uh, hetzelfde als, uh, als op straat. En het is meer van eten of wordt gegeten. En zo uh, stap je zeg maar een, uh, een bepaalde industrie in. Niet, uh, niet beter wetend, zeg maar. En bettelen, dat doe je met andere rappers. Dan moet je uiteindelijk ja. moet je de beste zijn. Ja, nu dat je ben je wel... sowieso wel uh, altijd wel iets met hip -hop. De bewijsdrang en zeg maar, het competitieve, dat, is, dat zit er altijd. Ja, op. maar je bent nu 30 en je lijkt wat rustiger. Ja, rustig zijn we nu sowieso wel geworden. Doe je het nog wel eens bettelen? Ja, yeah, yeah, yeah, absoluut. Alleen nu is het een, een knopje wat je aan en uit kunt, uh, kunt zetten. Vannacht hebben we bij ons te gast om wat eigen nummers te doen. Ja. Uh, het eerste nummer dat je voor ons gaat doen is: uh, Hoe laat ik je los? Ja. Waar gaat hij over? Uh, hoe laat ik je los? Ja, het gaat over, um, op het moment dat ik er, zeg maar, het nummer doe... dan denk je dat het over, uh, over liefde met een vrouw gaat. Maar uh, in tegendeel, het gaat over uh, het loslaten van, uh, van een bepaalde levensstijl. In, in dit geval een uh, straatleven. En uh, ja, dat is natuurlijk niet zo 1, 2, 3 te doen als je daarin uh, bent opgegroeid. En daar gaat het eigenlijk over, over de complexiteiten van... En, uh, ik, ik ben nieuwsgierig, het dus is nachts dus we kunnen goed luisteren naar, ja. naar alles. Als je op het werk bent of zo, dan kun je ook ja. lekker met je ogen dicht uh, hiervan genieten. Nee, top. Het is drie voor half drie en Appa speelt bij ons live. Hoe laat ik je los? Yeah. Shara naar Mokerslag EP volume 1 nog steeds downloaden. Radio 1. Yeah. Hoe laat ik je los? Zeg maar. Hoe laat ik je los? Mijn jeugd, ja, pakte mijn leven. Mijn toekomst op het spel gezet, eerder vervloekt dan gezegend. Ondanks alles bleef ik bij je. Complexe liefde verblind door emoties, de band onmogelijk om, om te breken. Boos op mezelf, hoeveel ik van je hield. Je had mijn hart, mijn hele lichaam. En het duivel had mijn ziel, baby, ik viel voor je. Vrije val, gek op je rende naar binnen. Ganoe getrokken, pakte de hele deal voor je. Niks te verliezen, schatje, ik ging door rood voor je. Hart in vuren, vlam, hitte van de straat, ging ik dood voor je. Ja, ging ik enige wat ik wou was, jij deed alles om je te plezieren Alles zodat je bij me blijft Maar hoe laat ik je los? Zeg maar hoe je, je maakt me gek met de dingen die je doet Liet me geloven in een leugen Ik heb je gelezen als een boek Maar de vraag is hoe laat ik je los? Huh? Hoe laat ik je gaan? Yeah Ik wil bij je weg, maar ik kan niet terug bij je. Weet niet of ik zonder je kan, baby. Ik ga stuk bij je. Haal voet bij stuk. Maar je geeft me precies wat ik op dat moment nodig heb. Want alleen dan vind ik geluk bij je. Je hebt mijn psyche door, bespeelt mijn instrumenten. Maak me de zieker door, ik maak muziek daardoor Maar je gunt met succes niet, laat me liever leiden. Dat is wat ik door de speakers hoor Maar ben niet de enige, je hebt meer mensen weten kapot te maken Dan de mensen te verenigen Definitief van een bitch, niet te vertrouwen Mijn ouders hebben me gewaarschuwd, maar ik koos op je te bouwen ik hield van je en jij, jij het schaadt aan me Toen ik je nodig had, want door jou trok de staat aan me Dus bij deze neem ik afscheid van je straatstenen Krijg de tyfus in je hart. fuck you straatleven huh? Hoe laat ik yeah. je los? Zeg maar hoe? hoe laat ik je <laughs> Je maakt me gek met de dingen die je doet Liet me geloven in een leugen, ik heb je gelezen als een boek Maar de vraag is hoe, hoe laat ik je los? Yeah. verleden voor problemen nu door jou, mo. Aha. Yeah. Ja, dat was duidelijk. Ja, even wakker worden dan nog. Uh, <laughs> nee. Was, hoe laat ik je los? Ik begrijp het. Het is ja. het straatleven. Ik woon sinds kort zelf in Amsterdam, noord, dus uh, als ik mijn ogen dichtde, kon ik me er zelf wel in de verplaatsen. <laughs> het harde straatleven. Dan moet de winter nog beginnen. Inderdaad. Dat was Appa live. Hij is nog tot vier uur bij ons. Gaat nog drie nummers voor ons spelen. We yeah. leren hem ook nog beter kennen. Bij ons aangeschoven, met dat haast trouwens. Is die hoor, jazeker, Pas Redeker voor uh... <laughs> het nieuwsminuutje. Ja, <laughs> hij komt eraan geloof ik. Het nieuwsminuutje. Kijk, Kijk ja, jij kwam er aan, maar dat... ja, ik uh, kom er ook aan. Dat bandje kwam er ook net aan. Ja, perfect. Hey, uh, het nieuwsminuutje. Het verdrag dat uh, onder meer de onschendbaarheid van diplomaten regelt... is aan herziening toe. Dat zei de Tweede Kamerlid Harry van Bommels juist... in het praatprogramma Pauw en Witteman.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 Amnesty International maakt vandaag in een rapport bekend dat de christelijke bevolking van Egypte de grootste zondebok is gebleken voor de aanhangers van de afgezette premier Morsi. Nadat militairen in Egypte op 14 augustus een einde hadden gemaakt aan twee zitacties van aanhangers van de afgezette president, werden koptische christenen op ongekende schaal het doelwit van wraakacties. Woedende moslims vielen meer, dan, uh, meer, meer uh, gebouwen aan en andere eigendommen van christenen aan. Uh, een kleine 50 kerken liepen ernstige schade op. Amnesty verwijten de autoriteiten dat zij niets hebben ondernomen om het geweld te voorkomen. De Amerikaanse president Obama heeft zojuist in een gesprek met de Amerikaanse pers gezegd... dat hij pas weer om tafel wil met de Republikeinen als ze ophouden het land in een wurggreep te houden. Dit doen zij volgens Obama door middel van dreigementen en chantage. Dat zijn felle woorden van de president die worstelt met een land in shutdown. Alle overheidsdiensten liggen plat, waardoor het dagelijks leven in het land sterk aangetast is. De Republikeinen hebben de oplossing in handen... maar willen er volgens de democratische president Obama onredelijk veel concessies voor terug. En tot zover... Het nieuwsminuitje. Ja, Bas. Het nieuwsminuitje. Je hebt even een overzicht van ons gemaakt. Maar dat is niet het enige wat je gedaan hebt. Want jij kijkt ook zo'n beetje naar alle televisies op een dinsdagavond. Hè? Ja, ja, ja. En volgens mij schrijf ik er straks een keertje nog uh, voor ja, precies. aan bij jullie. Ja, maar, maar wat, wat, zat er, wat waren de verhoogde puntjes? Ik wil vast even in. Oeh, je bent een klein voorproefje. Nou ja, goed. Ik heb um, straks. Weinig rijdende rechter, dat beloof ik jullie oprecht. Ja, want dinsdagavond wordt de rijdende rechter uitgezonden. En ja. dus horen we hier vaak, wij krijgen vaak wat over de rijdende rechter. Ja. Ik vind het ook wel grappig vaak. Absoluut. Uh, het, het was vanavond ook wel heel goed. Maar daar, daar dus zometeen daar helemaal meer over. We gaan het toch even hebben over Nelson Mandela. Ook belangrijk. Niet over oh, je ruik verschieten Nee, dat ga ik ook absoluut doen. Maar, uh, maar ik ben wel nieuwsgierig. Je bent, uh, dat vind ik goed. tot zo. Vind ik Fijn om te horen. Tot zo. Ja, zometeen gaan we het ook hebben over die auto's. Uh, waar we het net al over hadden. <laughs> Als auto... Uh, als autobestuurder komen we namelijk ja, gewoon in de problemen. Um... Ja, Laten we het nu even hebben over het kleinste deeltje op aarde. Het is geen atoom, proton of kwark. Nee, het is het Higgs-deeltje. De bedenkers van het deeltje, Pieter Higgs en François Englert... Engler, ik hoop dat ik de naam goed uitspreek... hebben vandaag de Nobelprijs voor de natuurkunde gewonnen. Dat heeft de Zweedse Academie van Wetenschappen vanmiddag in Stockholm bekendgemaakt. Wetenschapsjournalist bij het tijdschrift Kijk, Jean-Paul Keulen. Goedenacht. Ja, uh, hallo. Was het verwacht dat meneer Hicks de Nobelprijs voor die natuurkunde zou krijgen? Uh, ja, dat zat er wel heel erg in dit jaar. Het was inderdaad als je een paar dagen geleden of, of een paar weken geleden had gevraagd van wie krijgt die prijs dit jaar. Dan was het echt in ieder geval Pieter Hicks of in ieder geval, dat, dat was een heel waarschijnlijke optie. En daarnaast zat, ja, die gaan ze naast hem nog meer uh, de prijs geven. En dan was François Angler de, de logische tweede keuze. Ja, want eventjes terug, dat dat de Higgs deeltje was eventjes heel heet, wat was dat ook weer precies? Um, nou, het is een, een, een wat ingewikkeld verhaal, maar waar het om draait is dat uh, we hebben een, een natuurkundige theorie die uh, de deeltjes beschrijft in ons verhaal. En um, in de jaren 50 bleek eigenlijk dat die theorie alleen werkt als al die deeltjes niks wegen. En dat is een probleem, want we weten dat heel veel deeltjes wel iets wegen. Maar als je, dat in die theorie, als je gaat rekenen met de is die wel iets wegen, dan gaat die theorie allemaal uh, talen onzin uitkramen. En wat in 1964 is gebeurd... is dat Pieter van François Anglera en nog een aantal andere wetenschappers... Uh, min of meer los van elkaar... een putje hebben bedacht... Uh, om uh, die theorie te redden, als het ware. Uh, dat is een veld, een veld in het hele al... Uh, dat overal aanwezig is. En dat veld... Dat geeft deeltjes een massa. Als je op die manier deeltjes een massa geeft, dan werkt die theorie wel. Dan kun je er gewoon dingen mee uitrekenen en dat doet het prima. Um, en uh, de grap is dat als je dat veld eenmaal introduceert, dan krijg je als een soort bonus een extra deeltje erbij, wat er uh, anders niet zou zijn. Dat is dat Higgs-deeltje waar je veel over gehoord hebt. En mm -hmm. dat is vorig jaar gevonden. En nu dat beeldje gevonden is, weten we dus van oké, okay, die truc die, die uh, Hicks en anderen bedacht hebben in de jaren 60. dat is gewoon hoe de natuur het doet. Dat is hoe deeltjes een massa krijgen. Is dat belangrijk, dat we dit weten? Um, ja, eigenlijk is het het, uh, het laatste stukje van uh, ja, die grote, bijna alles-omvatende allesomvattende deeltjestheorie wat nog afgedwingd moest worden. Dus ja, nu we weten dat dat beeldje bestaat en dat dus dat hele mechaniek ook bestaat. Ja, is is echt een heel belangrijke punt gezet... achter een, uh, een fase in de natuurkunde die in het grootste deel van de 20e eeuw geduurd heeft. Ja, wat kunnen we nu in de toekomst met deze, met deze feiten? Kunnen we daarop voortbeduren? Um, ja, dat is lastig. Uh, praktische toepassingen uh, ja, kan ik niet echt verzinnen zijn. Dan misschien ook niet echt in het verleden hebben. Dit soort deeltjes onderzoek wel van alles opgeleverd. Van petscanners tot... Uh, ja, allerlei andere dingen in en buiten het ziekenhuis. Dat kan allerlei onverwachte dingen opleveren. Maar voor de theorie is dus, ja, uh, een bevestiging dat het zieksteeltje in het wat veld staan. En, uh, ja, niet dat, we dat eenmaal weten, is het, uh, het is tijd om te kijken naar andere vragen die nog niet beantwoord zijn door de theorie. En, uh, ja. ja. Bijvoorbeeld, een vraag, wat is een vraag die voor ons normale stervelingen van belang kan zijn? Ehm, um, ja, ik, ik, ik, heb, ik heb wel, Het zijn vooral heel fundamentele vragen. Hè? Van, van waarom, uh, waarom is er zoiets als donkere materie? Ja, maar Jean-Paul, maar... het is zeven over half drie s'nachts. Uh, dat soort ja. vragen mogen we nu best stellen, toch? Ja, nou ja, ik, ik stel ze altijd wel. Maar, uh, <laughs> Kom maar op. Maar het, het zijn zeg maar vragen die echt helemaal aan het voorstel zitten van de wetenschap. En die dus. Um, ja, niet direct impact hebben op het dagelijks leven, maar die wel uh, ja, echt de grote, ja, bijna pijnlijke gaten zijn in, uh, in onze kennis en uh, ja, die toch uh, steeds vaker via beeldjeswetenschap opgelost kunnen worden. En ja, die donkere materie die ik net noemde dus bijvoorbeeld dat uh, van ongeveer vier, vijfde van wat er is al wel, weet niet wat het is. Ja, hoorde ik um, je nou pijnlijk zeggen? Ja, maar ja, dat is natuurlijk nogal, uh, nogal een, een gemis. We weten je... toch bijna alles? Nee, we weten eigenlijk, <laughs> op, op, op een bepaalde manier gezien, weten we uh, nog schikbarend weinig. Als je zeg maar om je heen kijkt naar uh, waar alles van ons heen, om ons heen van gemaakt is, tafels, stoelen, bomen, uh, planten, dat, dat is maar een heel klein deel van wat er allemaal moet zijn in zo al. En de rest, ja, dat moeten we nog een keer gaan, gaan vastmaken. Daarvan weten we dat het bestaat, maar dat zien we niet. Maar dat heeft wel invloed op, uh, op, op het heelal. En ja, die identificatie daarvan, ja, dat is echt uh, ja, bijna om je voor te schamen. Dat je zegt van, ja, we snappen het heelal ontzettend goed. Of althans, dat kleine stukje ervan we kunnen zien. En de rest, ja, daar moeten we nog wat mee. Ja. En dat is de grote klus voor de komende ja, decennia, wat maar zeggen. Nou, genoeg te ontdekken nog, maar het higgs dat was een belangrijke stap. En daarom de Nobelprijs naar deze twee heren. Jean-Paul Keulen van Kijken, dank je wel. Oké, okay, graag voor je. En zit je nu in de auto en rij je graag met de auto? Blijf dan vooral luisteren, want Tom Huiskes van de BOVAG legt zo meteen uit hoe het nou precies zit... met die nieuwe belasting op de, bijvoorbeeld de dieselauto. Mac. Het zal er niet ontgaan zijn. Gisteren speelden ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Onze technicus is geweest. Onze regisseur moet ik zeggen. Hoeveel dit nummer hebben ze gespeeld? Geef ze een cijfer. Hoeveel was het? We gaan ne Negen vingers de lucht in. Nou, Dat was fantastisch. Mocht u nou toch ook een fan zijn trouwens, van deze band. Dan kunt u nog gaan. Want ze staan namelijk vanavond in Antwerpen. In het Sportpaleis. Nou leuk. Ik zat uh, toevallig gisteren in de trein vanuit Amsterdam... met een heleboel fans die ook uh, onderweg terug waren naar huis. En, en wat, de was de, wat was de gemiddelde leeftijd? Uh, uh, 50 en ze waren dronken. Kijk, onze regisseur is denk ik 23. Bij ons aangeschoven, Bas Redeker voor het mediaoverzicht. Jazeker, want uh, nou, we hadden het net al even kort over wat er te verwachten was. En uh, eigenlijk boycott ik het liefste de rijdende rechter in, uh, in dit, uh, dit kleine blokje. Want ja, de simpele reden, het is te makkelijk scoren. Vandaag uh, de tweets over de uitzending uh, toch weer langs mijn ogen. En uh, heb ik even snel gekeken wat er nou eigenlijk was. Een korte teaser. Zeker. Als je dat echt had gewild, dan was je vrijdagsmorgens vroeg bij ons aan de deur gekomen. Voordat zij ja. naar het werk ging, dan had je tegen haar gezegd van... Goh, ik wil vandaag die schutting plaatsen, is dat mogelijk? Dan was zij niet zo boos geworden. Dan had ik je misschien smiddags nog wel geholpen. Maar dit was voor mij ook thuiskomen met politie aan de deur. Ja, dan word ik ook pissig. Ja, ja klinkt nog braaf. Ja, maar goed, kom op. Uh, schutting, politie, boze buurvrouw. Uh, en dan doet dit audiofragment ook nog eens niet eens recht... aan het feit dat de man, de buurman in kwestie... Uh, uh, ja, Engert is het enige woord dat ik kan omschrijven. Hij had baardgroei uh, slechts in zijn halsstreek en net onder zijn kin. Het was bizar om te zien. Het, het, ja, het is echt een terugkijktip, maar het, ik wil niet meer weggeven... dan dat het over een schutting gaat. En dan weet je eigenlijk al dat het goud bij de rijdende rechter. Uh, goed, Jan Dirk van den Burg, kennen jullie uh, de beste man? Uh, een hint. Dat is een fotograaf en uh, hij is denk ik ook uh, by far mijn, mijn lievelingsfotograaf. Want hij fotografeerde ooit mannen op de huishoudbeurs. Dat is echt zo schitterend wachtende mannen op de huishoudbeurs. Uh, en zijn vorige boek, Olifantpaadjes, die staat echt nog ergens oh, in dat kast. Uh, dat was hij, inderdaad. Uh, nou, hij heeft een nieuw boek. Daarover mag hij vertellen bij, bij Jak als Erik. En het gaat over Nelson Mandela. Wat is er nou allemaal vernoemd naar Nelson Mandela in Nederland? Nou, We hebben 30 officiële gemeentelijke vernoemingen. Er zijn tien uh, straten, drie lanen, We hebben drie pleinen, vier parken, een hofje, een uh, plantsoen en vier bruggen. Dus het, zijn er, het zijn er 30 in totaal. En we hebben ook nog een kat. Een kat? Een kat, ja. ja. En de lelijkste plek van Nederland is ook vernoemd naar Mandela. En uh, die staat in Zoetermeer. De Nelson Mandela Brug wil ik voor sommige luisteraars bekend... als dat foei gebouw waar het station in verwerkt is. En daar zit dan weer een snackbar in. Uh, nou goed, mocht u het niet meer volgen... het komt erop neer bij die snackbar. Dan kun je de Nelson Mandela Box bestellen... bij een man met een verfijnd historisch besef. Je kijk, de, de Nelson-box. Slag op de menukaart van de Nelson Mandela kiosk. keer de Nelson-box, met de rijstofdruk. Uh, voor mij met betaald. Het is wel een flinke bak voor. Of? Die, uh, ja. Ja. Ja. Het is een goede vent, hij heeft veel slavernijen voor bij uh, alles. Ja. ja, precies. Hij snapt het helemaal. Dat je oorlog. Ja, absoluut. Nou, wilt, wilt u meer foto's zien van dit alles? Uh, dan kunt u terecht op de site van, uh, van Jan-Dirk van den Burg voor, uh, voor een overzichtje. Nou goed, ik beken het vaker hier op, uh, op, Nederland 1, op Radio 1. Sorry. En ik ben enorm fan van Brit en Imke. En uh, helemaal van hun nieuw programma. Ze factchecken tegenwoordig de vette koppen uit privé en weekend bij de sterren zelf. En deze week bezoeken ze Frans-Duits. Staat hier dat ja. jij nu al klaar staat met een jaggeweer <laughs> oh, voor je toekomstige schoonzoons. Oh, voor mijn toekomstige schoonzoons ook. Uh... Nou, en dat is dus best wel heel, heel, echt, echt, echt heel erg. Toch, Britt? Best wel een heftige gegeven dat je gewoon nu al weet als je later verkeerd krijgt met een van zijn dochters. je gewoon, ja, vermoord wordt. Maar goed, de fact-check, Frans, klopt het dat je dit gezegd hebt? Ja, ik heb toen een keer die uitspraak gedaan. Ik zei, joh, je zal toch. Drie... Ja, ik heb drie meiden. Dus als al die mannen uh, hier uh, voor mijn poort staan. Ik denk van nou, daar word je gek van, dus dan zet ik een dubbel op jacht weer. Maar uh, de sis, ja. Ja, als, er, als er mannen voor je poort staan voor je dochter, zijn dat dus pedofielen? Ja, nu wel. Maar ja, dat we op. wel. Wat he? heb jij nou voor gedachten? Nou, niet alleen factcheckers dus, maar ze brengen ook nog eens allemaal doemscenario's uh, in de hoofden van onze sterren. En ik hoop dat het niet te veel effect heeft op het dagelijks leven van die arme Frans. Tot slot de beste weerman van Friesland. Hij riep vanavond blij dat er dit jaar toch echt een op gaat komen. En uh, Ja, uh, ik weet niet hoe het met jullie zit jongens, maar het is wel eens voorbij gekomen. Piet heeft een, heeft een probleem. En, en zelf zegt hij vaak dat het, ja, het is geen alcoholprobleem is. Maar vanavond was het toch wel weer als vanavond rommelig. Uh, voor het beeld van de luisteraar, Piet staat tussen een klas van, van lieve kleine brugpiepertjes en hij duikt even flink de materie in met ze. En nu nog even terug naar jullie. Uh, welke school zijn jullie? De wegwijzer in Woerden. En jullie gaan met de trein of met de auto terug? Met de trein. Oké, okay, fijne reis. Echt een kindervriend dat hij is. Uh, de aandacht van Piet gaat vervolgens naar een klasgenootje toe. En even kijken hoe het met, uh, met haar kennis van het vries zit. Soraya, uh, als ik zeg tot morgen, dan zeg jij? Tot morgen. Oké, okay, heb je geoefend vandaag? Nee. Je wist het al? Ja. Oh, wat goed. Het, ja, het, is, het is allemaal heel ongemakkelijk, het is een beetje vreemd, maar uh, Piet, Piet heeft een hele logische uitleg. Ik heb een klein ongelukje gehad voordat ik hier kwam, maar het gaat heel goed met mij. En we zeggen gewoon tegen iedereen die kijkt, ontmoord toch en tot morgen, komt ie. Ontmoord en tot morgen. Nou nee jongens, ik zie, jullie, ik zie jullie snel. Ja, tot zometeen. Hè? Niet yes. tot morgen. Oké, okay, heel goed. Stop met het belasten van de automobilist. Dat zeggen de AMBB, de rijvereniging, BOVAG en VNA in een brandbrief. De oproep is gericht aan de politieke partijen... die op dit moment aan het onderhandelen zijn voor de begroting van 2014. We spreken hierover met Tom Huiskens van de BOVAG. Goeiedag. Goeiedag. Ja, waarom die brandbrief? Ja, genoeg is genoeg. Uh, wij betalen als automobilisten in Nederland wel uh, 20 miljard... ...aan de overheid. Wij dragen 20 miljard euro per jaar bij aan de, aan de schatkist. Dat klinkt veel, maar hoeveel is dat per persoon? Pardon? Hoeveel is dat per persoon ongeveer? Want dat klinkt natuurlijk veel, hebben, 20 miljard. Maar... We hebben uitgerekend dat dat uh, ongeveer 2000 euro per auto is uh, per jaar in Nederland. Ja, en hoeveel is dat meer dan in, in 2014 straks? Er komt ongeveer een miljard uh, bij... ...aan uh, lastenverhogingen, zoals het er nu voor staat... Uh, ...waarbij het meest in het oog springt uh, de accijnsverhoging op uh, diesel en LPG. Um, daar komt een miljard bij, althans dat uh, denkt de overheid. Maar als je kijkt naar uh, de accijnsen op, uh, op brandstoffen... ...dan is het overduidelijk dat uh, het steeds aantrekkelijker wordt... ...voor mensen om over de grens te gaan tanken. Uh, in het grensgebied zien wij al dat uh, 53 procent van alle bewoners van de grensgebieden in Duitsland of in België gaat tanken. Een literje benzine is daar al gauw 20 cent goedkoper. Ja. ja, gaat het nou nog toenemen nu? Want ik bedoel, het is altijd al een beetje goedkoper. Als ik wel eens in België kom, dan scheelt het een heleboel. Gaat het, met... ja. Ja, het gaat nu weer een beetje omhoog straks. Gaat het echt zoveel schelen voor Nederland? Ja, want het volgende gaat zich voordoen. Als de diesel duurder wordt hier in Nederland, dan wordt die ook duurder dan in België en in Duitsland. En dan mm -hmm. gaan ook de transporteurs in het buitenland tanken. En dat gaat met duizend liter tegelijk in zo'n vrachtwagen. En dat betekent dat de stadkest hier in Nederland een hele hoop accijns en btw misgaat gaat lopen. En los daarvan, en misschien nog wel belangrijker... Er zijn ook heel veel pomphouders in de grensstreek, ongeveer 800. En die kunnen dan gewoon een deur gaan sluiten. Ja, we hebben ze recent nog aan de lijn gehad inderdaad. Er was pas een pomphouder die, ik meen vlak bij de Duitse grens, zijn prijzen zo ver omlaag had gegooid... dat hij er zelf echt heel veel op toe moest, uh, moest leggen. Maar dat was als protest uh, tegen ja. het kabinetsbeleid. Um, ja. Het is natuurlijk wel zo. en Ik rij zelf een diesel en ik val volledig uh, straks uh, met mijn neus uh, in de boten. Want ik moet echt vol meer gaan betalen. Dus ik ben echt ook wel geslachtofferd. Maar aan de andere kant zou dit mij natuurlijk stimuleren... om een iets zuiniger, iets moderner benzineautootje te gaan kopen. Dan is de overheid toch geslaagd in zijn opzet. Nou, de overheid, de overheid heeft geld nodig. Dat is, dat is het grote probleem. Dus als jij in dat, uh, in dat zuinige benzineautootje gaat rijden... En dan halen ze wel per liter overigens meer accijns binnen, want de accijns op een liter benzine is veel hoger dan op een liter uh, diesel. Ja, maar dan betaal ik uh, weer minder uh, veel minder belasting. Ja, klopt inderdaad. Dus uh, linksom of rechtsom uh, gaat het plannetje van de overheid uh, wat ons betreft helemaal niet lukken. Uh, het gaat eerder geld kosten, als je er ook nog eens bij rekent dat uh, uh, de, die pomphouders die personeel moeten gaan ontslaan nu... Uh, ...en die de deuren moeten gaan sluiten... Uh, ...dat dat ook weer op kosten van, uh, van de overheid komt... ...met WW-uitkeringen, et cetera. Mm -hmm. uh, ja, daar hoef, je, daar hoef je geen wiskunde voor te hebben gestudeerd... ...om, om uh, te concluderen dat het alleen maar geld gaat kosten. En dat niemand de... daar beter van wordt. De BV Nederland kan straks ook helemaal niet meer concurreren... ...met het, uh, met het buitenland. En vandaar dus ook uh, die brandbrief. Nou, en dan wil de politie ook nog eens bezuinigen op infrastructuur. De politiek bedoel ik. Zijn onze wegen straks ja. net zo slecht als in België? Ja, nou, dat, dat, laten we hopen dat het niet zo erg wordt. Maar als je ziet dat er 20 miljard binnenkomt en uh, tussen de 5 en de 8 miljard uh, wordt uitgegeven door, door de Rijksoverheid aan verkeersvoorzieningen. Dan zijn die verhoudingen toch wel heel erg scheef. En uh, het is telkens wel erg makkelijk om die automobilist weer aan te wijzen als uh, melkkoe. Dat wordt onder andere een hele melkkudde. Ja, meneer Huizuus, gaat u morgen met de auto naar het werk? Nee, ik uh, ga met scooter. Eén op zee dit raak mee. Nou, dat is lekker zuinig. Dat mis er misschien nog een beetje. Tom Huiskes van de boven. Dank u wel. Goeie nacht. Dag. Appa, heb je ook een auto? Ja, een diesel. Een dieseltje. Hoe ja. oud is hij? Uh, 2010. 2010, even rekenen. Ja, want ik het was een auto van vier jaar oud, die uh, dat was het voorbeeld. Dus nou ja, daar val je dan net, net buiten. Net buiten. Maar in ieder geval, is hij zuinig? Uh, ja, op zich wel. Op zich wel. Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Je gaat straks in ieder geval ook wel ietsje voelen van die diesel. Ja, iedereen gaat meer betalen. Je hebt het rechts of links. Ja, tuurlijk man. Als, uh, als de inkomsten wat, uh, wat uh, verder omhoog gaan, vind ik het niet erg om de uitgaven ook uh, wat hoger te laten liggen. Maar uh, zo werkt het helaas niet. Ik ben blij dat je een mening hebt over het nieuws. en heb je zo meteen ook nog nodig, want we gaan straks nog weten of vergeten met je spelen. Nu eerst ga jij iets <laughs> voor ons spelen. Ja. Uh, welk liedje? Uh, het nummer het Onbegrepen. Die is van uh, de soundtrack voor uh, de nieuwe speelfilm uh, Wolf van Habakkrets. Juist. En uh, daar heb ik samen met Sjaak een, uh, een volledig album voor gemaakt. Geen gering succes, de film? Nee, inderdaad. Uh, ik was uh, uitgenodigd door Habakrets om uh, de Gouden Kalver uitreiking uh, bij te wonen. En daar hebben ze de drie gewonnen van de acht nominaties. Take it away. Appa live hier yeah. bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. En het refrein wordt gezongen door niemand minder dan Gouden Kalver winnaar Nasser Dishar. In het Arabisch ook nog. Zijn eerste debuut. Yeah. Productie van SA Beats. Wolf. Soundtrack. Album is nu te koop. Ah. Let's go. Yeah. Afgesloten van de wereld. Offline, terugkijkend naar het verleden, kopijn En vechtend voor de toekomst, punchline, klok, tikt weinig G's Maar meer die in shock zijn, krachtige woorden voor die achtergrindel en slot zijn Laat je niet leiden door ongein, en neem een zucht Risico's voor hebberigheid en lust, wereldse rijkdom kan alleen een complot zijn En karma doet er werk, maar ik hou me sterk Beperkt door tegenslagen, maar ik hou mezelf scherp Mijn pen snijdt door het papier, het werk Ik merk wat ik veel met mijn pen als ik papier bewerk <sussutus> Zoveel te zeggen, maar zo weinig woorden Zoveel ervaringen die me vormen, wat gaat het worden? Goed of slecht, een lang leven of gaan ze me vermoorden? Allahu a'lam, het staat al beschreven voor me Yeah ah. Yeah Yeah Ha de dunia, metum, de Ugh. Ah. Te veel woede om de pijn te voelen. Veel te weinig mensen die begrijpen wat wij bedoelen. En veel te veel jongeren die zich net als mij nu voelen. Ik tegen de rest niemand hulp, dus ik heb scheid, Gevoelens, voel me open, minded, geloof me, blinded. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Maar ik heb mijn hart op mijn tong. Mijn bloed pompt door je speakers Maar vind ze weg wel naar boven uiteindelijk. Dus voer me geen bullshit, dat slik ik niet. En Allah luistert niet naar mij, maar alsnog bid ik niet. De daarvoor lacht en wilt mijn ziel van mijn rippen. Niets is minder waar, maar de innerlijke die haat verlies ik niet, insha'Allah, Ik weet, ik ben echt een fok het geld en de roem, want in mijn graf neem ik niks mee. Geen album, geen mix. Tape. alleen mijn ziel herinneringen en de dingen die ik deed. Yeah. Ah. Nah. Ja, die niet. Ik ben een nasser Wolf, nu in de bioscoop. Wolf, het album nu te koop. Ja. Een bedankje aan Nasser-Din de Shah voor het prachtige refrein. Gotta love it. Ja, dat is die ene van. Uh, ik, ik ben een Marokkaan en ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand. Exactly. Die zong dus het uh, refrein hier. Ja. Zeeland heeft de beste hogeschool van Nederland, dit zegt de keuzegids, gebaseerd op de nationale studenten-enquête. De HZ University of Applied Sciences was al twee jaar tweede geworden en nu dan eindelijk eerste. We mogen, uh, mogen Adrie de Buk feliciteren. Nou, bij deze dan, voorzitter van het uh, college van bestuur. Goeienacht. Goeienacht. En gefeliciteerd dus. Ja, dank u wel. Ja, We zijn er ontzettend blij mee. Dat kan ik me voorstellen. Jullie waren tweede en nu eerste. Waar zit het verschil in? Nou, Het verschil zit erin dat je denk ik heel consequent vasthoudt aan de beleidslijnen die je uitgezet hebt. En dan uh, zie je op een moment dat het gewaardeerd wordt, uh, zowel door studenten als door een expertpanel. En door dat constant aan vast te houden, je continu te verbeteren, ja, dan kom je op enig moment op uh, nummer één te staan. Ja, dat klinkt natuurlijk heel interessant in het kantoor, maar hoe verkoopt u dit naar de leerlingen toe? Nou, zeg maar, wij betrekken de studenten enorm bij wat wij doen binnen onze hogeschool. Um, en door goed te luisteren naar de studenten wat zij belangrijk vinden, uh, maar ook te luisteren naar het beroepenveld en naar uh, experts, uh, ga je je onderwijs steeds in die richting verbeteren die aansluit aan bij wat de studenten belangrijk vinden, maar ook wat het beroepenveld belangrijk vindt. En uh, ja, dat leidt dan tot een hoge kwaliteit van je onderwijs. Ja, hoe groot zijn jullie als school? Wij uh, hebben uh, 27 opleidingen uh, ja. en in totaal 4600 studenten. Ja, dus, dat is, dus is dat groot of klein? Nou, als we kijken per opleiding is dat relatief klein. Maar we zijn wel groot voor wat betreft onze portfolio aan opleidingen. 27 opleidingen, dan dat je toch bij de grote hogescholen. Ja. Waar hebben jullie de concurrentieslag gewonnen met andere hogescholen? Want die zijn natuurlijk ook allemaal, die proberen ook de, de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt, enzovoort, enzovoort. Toch maken jullie het verschil? Ja, we hebben in ons instellingsplan een aantal jaren geleden heel bewust gekozen voor het motto de persoonlijke hogeschool. Mm -hmm. En dat hebben we in alles hebben we dat heel consequent doorgevoerd. Dat hebben we in ons onderwijsconcept doorgevoerd, dat hebben we in de begeleiding van studenten doorgevoerd. Dat hebben we in de communicatie naar studenten en informatie naar studenten doorgevoerd. Uh, en binnen al onze opleidingen. En dat is denk ik ook wel wat ons uniek maakt. En wat wij doen, in die zin, dat voeren we ook door in al onze opleidingen. Nee, dus vandaar ook dat relatief heel veel van onze opleidingen in de top drie van Nederland staan. Heel Nederland gaat straks studeren in Zeeland. We mogen Adrien de Beuk nogmaals feliciteren. Voorzitter van College van Bestuur van de HZ University of Applied Sciences. Dank u wel. Dank u wel. Goedemiddag verder. Dank u wel. Ja. straks, na drieën, gaan we het hebben over een bar waar je kan gaan zitten, je haar kan laten wassen en ook nog lekker een pilsje bij kan drinken. En heb je dat... ook nog eens goede muziek bij? Weet ik toevallig dat... Je uh, vraagt me niet hoe ik dit weet als man, maar... je haar was met bier schijnt heel goed te zijn. Dat, nou, dat kun je hartstikke goed weten, want je gaat als naar een festival... en je wel eens bier in je haar. En dan kom je thuis en denk je, wow, mijn haar zit awesome. Schitterende krullen. Ja, nee, dat is zo. Dat, zo werkt dat gewoon. Zand, bier, eigenlijk alles wat normaal gesproken smerig is... is goed voor je haar. Ja, yoghurt voor je huid heb ik gehoord, hè? Dit en meer uh, metro -mannen praat straks na nou, het nieuws. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de Nacht.